gedaan? Uh, ik heb eerst mezelf beoordeeld om een eikpunt te hebben en toen heb ik de andere daartegen afgezet. En jezelf heb je allemaal e's gegeven? Nee, ik heb maar één e en ook een paar c's. Twee om precies te zijn. Dus is er nog een ander eikpunt? Ja. Dat is mijn voorstelling van een ideale wetenschapsman waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Je hebt dus eerst jezelf beoordeeld. Ja. En, en hoe reageerden ze daarop? Redelijk. Ze begrijpen wel dat ze bij mij in de buurt moeten blijven, natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> maar dat kan ik nu niet meer doen. Dat kan je nog best doen. Je zegt gewoon... ...jij hebt jezelf hiervoor een E gegeven... ...ik zou mezelf niet meer dan een C of een D geven. Behalve als ze dan zeggen... ...ja, dat zou ik jou ook geven. <laughs> ja, Ik denk dat daar toch het eigenlijke probleem zit. Jij hebt wat dat betreft een veel gemakkelijker afdeling. Huh? 3. Jaring en ik hebben besloten om het muziekarchief samen te doen, om te voorkomen dat er binnen de afdeling onrechtvaardige verschillen ontstaan. We zijn als volgt te werk gegaan. Um, um, we hebben eerst onszelf beoordeeld en daartegen hebben we jullie afgezet. We hebben dat ieder afzonderlijk gedaan en daarna onze beoordelingen met elkaar vergeleken. Ik kwam heel aardig overheen, maar dat betekent natuurlijk niet dat je het met ons eens hoeft te zijn. Jaring, stel jij de vragen? Doe jij dat maar. Goed. Kennis. Een D of een E? Jaring heeft daarvoor een E, ik heb een D. We hadden gedacht om jou een C te geven. Als Jaring een E heeft, dan kan ik toch wel een D krijgen? Jaring krijgt een E, omdat niemand in Nederland zoveel liedjes kent als hij... Maar dat is jouw terrein, niet jouw terrein is veel breder. We vinden dat je kennis van de vakliteratuur nog te beperkt is om je al een D te geven. Maar we hebben ook de indruk dat dat vooral een kwestie van tijd is. Je bent hier nog te kort om die kennis al te hebben. Daarentegen vinden we dat de hoeveelheid werk die je aflevert wel een D verdient. Je werkt snel en efficiënt. Het zou zelfs een E kunnen zijn. Als het wat doelmatiger was. Maar dat komt misschien nog. Hopelijk. Kwaliteit. Wat heeft het nou eigenlijk voor zin dat ik hierbij zit? He, als jullie het toch allemaal al bekokstoofd hebben, dan kan je me net zo goed dat papiertje geven. Je kunt proberen om ons te overtuigen van ons ongelijk. Oh, dacht je dat huis? Ik zeg niet dat het je lukt. Het is tenslotte ons oordeel. Wij zijn er verantwoordelijk voor. Maar je kunt het proberen. Kwaliteit dus. We vinden dat de kwaliteit van je werk beter zou zijn als je meer moeite deed om je aan te passen aan de doelstellingen van het vak. Je haakt te snel af en je hebt de neiging om met je pet naar te gooien als je het niet dadelijk begrijpt. Vandaar dat we er een C voor geven. Vind jij dat ook? Ja, dat vind ik ook wel. En dat geldt ook voor de betrouwbaarheid van je werk en voor je inzicht. Je zou gemakkelijk een D kunnen halen, als je wilde. Maar om een of andere reden wil je niet. Ik kom daar verderop nog op terug. Initiatief. Ook een C. Ja, ook een C. Niet omdat je geen initiatieven ontwikkelt, maar omdat ze ongericht zijn. Je doet maar wat, en daardoor verspil je een enorme hoop energie. Dat is jammer, want als je die goed gebruikt, dan zou je gemakkelijk een D halen. En misschien zelfs iets meer. En dan je optreden, zowel je optreden op de afdeling als naar buiten vinden we beneden de maat een B dus. We hebben zelfs over een A gedacht. Je hebt problemen met het accepteren van autoriteit. Ik kan dat wel begrijpen en ik zou er vrede mee hebben als je kritiek gefundeerd was. Dat is ze niet. In ieder geval herinner ik me daar geen voorbeeld van. Het enige wat je doet is dwarsliggen en saboteren. Dat is niet in het belang van de afdeling. Bovendien isoleer je je van de anderen. Je kent geen loyaliteit. En tegenover derde gedraag je je ongeïnteresseerd of je spreekt kwaad. Allemaal dingen die naar onze mening niet kunnen. Kan ik daartegen protesteren? Dat kan. Dan moet je het niet ondertekenen en je moet een brief schrijven aan Balk dat je het er niet mee eens bent. Maar dat komt straks wel. Want we zijn er nog niet. Wat moeten we daar nu mee? Dat, dat zou ik ook niet weten. Want ik heb niet de indruk dat we hier iets mee opschieten. Die indruk heb ik ook niet. Misschien was het toch niet zo'n goed idee om haar aan te stellen. Nee. Maar ze is er nu eenmaal. Ik zal het artikel en het jou laten lezen en dan uh, zien we wel wat ze doet. Ik denk niet dat ze het zal ondertekenen. Nee, maar dat zien we dan wel weer. Na de thee dan maar. Ja, dat moet dan maar. Wie heeft de karnemelk gehaald? Lien. Alsjeblieft, Lien. Hoe gaat het hier? Wij vermaken ons wel. Goed zo. Even tevreden? Ja hoor. Als je nou zelf had moeten invullen, zou je dan anders zijn uitgekomen? Nee, nee, ongeveer hetzelfde, denk ik. Ja, in heb jij nog iets? Nee, ik dacht het niet. Dan zal ik het uittikken. En dan kan ik even nog een keer overlezen voor die het Voor vandaag ben ik hetzelfde. Tot morgen. Morgen ben ik er niet, denk ik. Nou, dan tot overmorgen. Jij hebt op de fiets, hè? Ja, gelukkig wel. Ik nog even uitwaaien. Tot morgen dan maar. Ja, tot morgen. ...meneer Koning. Dag meneer Spargebom. Ik hoor dat meneer Balk er niet is. Meneer Balk is naar een congres. Want ik had hem eigenlijk willen spreken. Dan zult u nog even moeten wachten. Maar misschien kan ik het ook wel met u afdoen. Dat hangt ervan af? Omdat u meneer Balks plaatsvervanger bent. Dag Barton. Tot morgen. Dag Laas. Een van de schoonmakers heeft namelijk zijn broek opengehaald... ...aan een van uw kaartenbakken. Een kaartenbak? Hoe kan dat nou? Misschien een beetje onachtzaam neergezet. Het was ook nog eens een zondagse broek... Open gehaald? Misschien kent u hem wel. Het was zo'n Turkse jongen. Ik geloof ik niet, nee. Oh, u kent hem niet? Want hij kent u wel. Mij? Ik heb hem verteld dat uw vader voor de radio heeft gesproken. Maar waarom had hij dan zo'n zondagse broek aangetrokken? Omdat hij geen andere broek heeft, dus hij moest wel. En omdat hij toch al zo weinig heeft, heb ik hem maar een nieuwe broek gegeven van het bureau. Ik dacht dat u dat wel goed zou vinden. Hoe duur was die broek? 40 gulden. Uh, ik vind dat heel aardig, maar... Van het bureau kan dat niet. Nee, ik dacht dat het bureau dat dat nog wel zou kunnen betalen. We zouden dat wel kunnen betalen, maar we kunnen het niet verantwoorden. Meneer Balk ook niet? Nee, meneer Balk ook niet. Tja, dan gaat het over. Maar ik zal er nog eens over denken. Misschien kunnen we een collecte houden? Ik denk daarover. U hoort er morgen meer van. Goed. Maar doet u niet te veel moeite? Nee, het is een kleine moeite, maar ik ga nu eerst naar huis. Dan wens ik u smakelijk eten. U ook. Ja, u bent weer terug. Mm -hmm. Is er nog iets gebeurd? Wat dingen die je haast hadden. Ligt op je bureau. Ik heb het gezien. En ik heb het rampenplan een paar keer in werking moeten stellen omdat Wigbold ziek was. Hm. Gaar is met vakantie. Ik heb ook gezien dat Veld bezwaar heeft tegen je beoordeling. Ja. Hm. Wat doe je daar nou mee? Nou, bij het dossier leggen. Nog iets? Nee. Goed. Donderdag, ochtend om een uur of tien kwamen de grote groepen mensen uit uh, het kamp Shatila, wat vlak naast het kamp Sandra ligt. Uh, en die vertelden van... er worden mensen vermoord. Vrouwen vertelden van... mijn vader is vermoord. Mijn kinderen zijn vermoord. Morgen. Dag Jo. Dag Maarten. Dag Lien. Kan ik niet s'avonds wat langer doorwerken... dat ik af en toe... ...een middag vrij kan nemen. Hoe lang wij je door mee. Een uur. Uh, dat kan wel, bij wijze van proef. Dank je wel. Uh, Lien, wacht nog even. Ik wil je daar ook nog iets vragen. Uh, zou jij deze lijst willen tekenen? Dat is een advertentie voor de Palestijnen. Als je hem tekent, dan kost dat... Vijf gulden, en dan komt je naam onder de advertentie. Het hoeft niet. Ik vraag het mij. Mag ik hem even meenemen? Dan hoor je het straks. Goed, nou als je aarzelt, dan moet je het niet doen hoor. Nee, ik, ik moet er alleen nog even over denken. Mijn vader is vermoord, mijn kinderen zijn vermoord. Ik heb hem maar getekend. Toch niet tegen je zin? Nee, ik ben het er wel mee eens. Wie zou ik het nog meer kunnen vragen? Joop. Joop lijkt me voorkomen apolitiek. Ja. Tjitske? Tjitske en Gert heb ik ook al gedacht. Frits weet ik niet. Ik denk dat Frits niet veel belangstelling heeft voor zulke dingen. Mark wel. Ja, Mark natuurlijk. Ja, ja, ja. Sien niet? Nee, zien is recht. Alf misschien? En Eve? Even kan ik het wel vragen. Ja, ja, ja. Anders zou ik het zo gauw niet weten. Maar ik begin hier maar eens mee. We zijn geheel ontzettend. De weg de, tussen het vliegveld en de stad is door de Israëli afgesloten. Dat betekent dat de Israëlse invasietroepen nog maar enkele honderden, misschien intussen al niet minder dan enkele tientallen meter van de eerste Palestijnse kanten Sabra en Shatila genaamd, zijn verwijderd. Ha, maar ik... Ai. Kun jij meedoen aan een advertentie voor de Palestijnen? Hm, ja, ja, dat wil ik wel doen. Misschien kun je Koos ook vragen. Ja, misschien wel, ja. Het kost je vijf gulden en je naam komt eronder. Ook nog. Hm. Wat die brief in de groene van jouw vrouw? Ja. Wat een linksmens is dat? Dat verbaast je. Nicoline is veel linkser dan ik. Leuk? Heel leuk. Ik wou jou ook nog iets vragen. Ja. Weet je al dat Bert de Vlaming zich als spreker op het Mentaliteitscongres heeft teruggetrokken? Nee. Dus ze zoeken nu iemand anders? Ik denk het. Ze weten natuurlijk dat jij en Frits in de markt zijn. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat Jaap in der tijd tegen hen gezegd heeft. Mm -hmm. Daar heb ik nogal onthutsende berichten over gehad. Wil dat ik voor je... Lobby? Dat moet jij weten, natuurlijk. Ik ken daar alleen niemand. Hoe zou ik dat moeten doen? Dat weet ik niet. Of ik zou het als hoofd van de afdeling moeten doen? Je ziet maar, het laat me eerlijk gezegd koud. Ik zou er nu waarschijnlijk toch geen kans meer toe zien. Dat moet ik natuurlijk wel weten. Het komt te laat. Denk er nog maar eens over en laat het me dan weten. Ja? Kitske, um, wil jij dit... Tekenen, dat is voor een advertentie voor de Palestijnen. Kost vijf gulden en je naam komt eronder. Dat wil ik maar doen.